Acht uur na het wel met het NOS journaal.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 De Floriade in Venlo heeft ruim 2 miljoen bezoekers getrokken. Het evenement wordt elke 10 jaar gehouden en was nu voor het eerst buiten de randstad. Op 4 april verrichtte Koningin Beatrix de opening. De volgende Floriade is in 2022 in Almere. Het weer vanavond en vannacht droog, overwegend helder, vannacht in het binnenland vorst aan de grond. Morgenochtend mistig, daarna vooral zonnig, met in het zuiden tegen de avond wat lichte regen. Het wordt rond 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO NTR. Labyrint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond u luistert naar Labyrint het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Lipoprotein lipase deficiency is an incredibly rare disorder, but now a cure based on gene therapy is in sight. A drug, Glibera, has been approved by the European Medicines Agency. The first time it's okay to genetic treatment. Voor het eerst wordt gentherapie toegelaten op de Europese markt. Een ziekte genezen door aan de genen te sleutelen. Ooit was het een gouden belofte, toen leek het een pijnlijke mislukking en nu is het een feit. We praten straks met de ontwikkelaar, tans een van de ontwikkelaars van dit medicijn, en we stellen de vraag welke behandelingen we nog meer kunnen verwachten op korte termijn. Een tocht vol ontberingen door moeilijk bereisbare delen van Afrika... en dat allemaal om één zeldzame plant te vinden. Nachtschade-specialist Gerard van der Weerde deed het en had het ervoor over. Waarom en welke plant heeft hij dan precies gevonden? Nog meer plantennieuws, want er gaan ook planten zoeken in Borneo deze week... waar een crimineel plantje door de mazen van de wetten van de natuur weet te kruipen. Een heel uur wetenschap, kortom, voor de boeg. Nou ja, voor we daaraan gaan beginnen aan wetenschap... natuurlijk allemaal heel nuttig en belangrijk... eerst maar even helder zien te krijgen wat dat eigenlijk is, wetenschap. Nou, daar moet je wel een beetje ontwikkeld voor zijn. Wetenschap, ja, gaat uit, uitvinden, zeg maar uit. <lacht> het woord zegt het al. Wetenschap is de kennis die mensen hebben vergeleerd, hè. Er zijn mensen die weten alles beter. En dan, dan denken ze dat ze de wetenschap hebben. De hoogste wetenschap is dat je God leert kennen. Dat je weet waarom we leven hier op aarde. De wetenschap is iedere dag zover dat je... Oude mensen die hebben het heel goed. Ze hebben heel makkelijk toegang tot koeveralen en alles. Door middel van een scootmobiel en zo. Zo ook wetenschap. Ook dat is wetenschap. Er zit intussen een uh, heuse Romein hier in de studio, uh, vol in uniform. Oscar Jalink, welkom. In, in een, uh, vast een officiële naam voor zo'n zo jurk. Nou, zo'n jurk, dat noemen wij liever een tunica. Maar dit is het standaard uh, kledingstuk van de Romein. Wie wil meekijken uh, van de luisteraars? We hebben een webcam via de website radio1.nl. Uh, U heeft ook um, een harnas meegenomen. U heeft uh, etenswaren uh, meegenomen. Wanneer is het eigenlijk begonnen, die, die Romeinse Gekte van u? Romeinse gekte van mijzelf. Die is uh, nu 17 jaar geleden begonnen, toen ik bij toeval uh, tegen de Vereniging Chemina-project uh, aanliep, een uh, Nederlandse vereniging die onderzoek doet en uh, uh, daar dan materialen van probeert te maken. Dus wat je vindt, dat maak je na en je probeert te kijken of bevindingen van archeologen kloppen. En zo leren we heel veel over de Romeinen, want het was uh, nieuws deze week: de uitstoot van broeikasgassen door de mens lijkt een heel modern probleem, is al begonnen. Onder de Romeinen, dat ontdekten Utrechtse wetenschappers. De Romeinen produceerden al grote hoeveelheden broeikasgas. En het onderzoek staat deze week in het vakblad Nature. En vanavond hier te gast een van de onderzoekers, natuurkundige Thomas Rukman van de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom. Goedenavond. Hoe ontdek je ooit wat voor uitstoot de Romeinen veroorzaakten? Nou, we doen onder andere onderzoek aan luchtpelletjes die ingesloten zijn in polaire ijskappen op Groenland. Een paar jaar nu, de laatste paar jaar is het een heel groot project geweest... Van een ijskern is drie kilometer diep. En in die ijs zitten luchtpelletjes ingesloten uit die tijd... toen de sneeuw daar is gevallen, wordt uh, opgesloten. En wij kunnen dit in het lab weer vrij laten komen en onderzoeken... en dan de samenstelling van de atmosfeer in het verleden bepalen. En het kan zo precies dat je kunt zeggen zoveel uitstoot van die aard in dat jaar... Nou, dan moet je natuurlijk een heel uh, wetenschapsproject aan verbinden. Want het is niet zo makkelijk. Um, het gaat in dit geval om het uh, broeikasgas methaan. En wij meten uh, een speciale samenstelling van uh, methaan, die isotoopsamenstelling. En er zijn verschillende processen bij wie methaan vrijkomt. En uh, biomassaverbranding, dus verbranding van bomen en bossen... die heeft een hele speciale isotoopsamenstelling. En als dus de isotoopsamenstelling verandert... Is de meest waarschijnlijke reden daarvoor dat veranderingen komen door um, die biomassaverbranding? Kun je dat ook nog controleren met andere data? Hebben we eigenlijk meer bronnen waar het gaat om, om uitstoothoeveelheden in de oudheid? Nou, het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp om erachter te komen. Want uh, het zijn, uh, we, we hebben geen directe. Uh, um, uh, reservoirs of archieven meer van de oudheid. Deze lucht in die ijskern is een van de weinige waar we dat echt aan kunnen bepalen. Er zijn andere zogenoemde proxies die je in sedimenten vindt... maar dan moet je toch altijd weer een paar stappen maken... om te verklaren waar het vandaan komt. Maar die lucht die we in de ijs meten, die is daar echt geweest. Die hebben de mensen toen geademd. En is het veel in uw observatie? Want tegenwoordig stoten we natuurlijk ongelooflijk veel uit. Maar uh, die Romeinen... Er zit vast geen soda aan de dijk. Ten opzichte van nu is het heel weinig. En het is ook niet zo dat Romeinen toen klimaat hebben veranderd. Maar ze hebben wel, we kunnen nu laten zien dat de, activiteit, de menselijke activiteiten van die Romeinen. echt zichtbaar zijn en al een invloed hadden op de atmosfeer. Oscar Janik, als u de, de Romeinen nadoet, eh, op allerlei manieren. veroorzaakt u dan uitstoot? Waarmee deden de Romeinen dat? Nou, het uh, veroorzaken van die uitstoot ontstaat natuurlijk op het moment dat je ook maar iets wil doen wat met warmte te maken heeft. Uh, hout was de energiebron in het Romeinse Rijk. Uh, er werd ook kolen gebruikt natuurlijk. Maar hout was voor de alledag uh, de energieleverancier. En ook voor het bouwen van huizen heb je hout nodig. Uh, om uh, graan te verbouwen heb je, moet je hout ruimen juist. Uh, op die manier gaat er dus veel hout tegen de vlakte wat opgestookt wordt. En dat opstoken deed natuurlijk ook voor, voor al die uh, warme baden. Of wat er nog andere uh, warmtebronnen waren. De de terme die werden uh, de vloeren die konden gestookt worden, warm gehouden worden. met uh, uh, hyperkost zoals dat uh, in het Engels heet. Hypocaust: een systeem waarbij een vuur aan de zijkant van het gebouw. de warmte ervan onder de vloer en door de muren heen geleid werd. Uh, uh, maar er waren natuurlijk ook warme bronnen waar de warmte rechtstreeks van het water kwam. Maar uh, als ik ga kijken naar de steden, de Romeinse steden, de insulaai, de appartementen... die werden verwarmd met hout. En houtkappen deden ze ook veel. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat in hun eigen uh, tijd... je moet alles in de tijd zien, de Romeinen een beetje milieubarbaren waren? Dat waren ze zeker. Dat waren ze zeker, ja. Om um een stad te kunnen bouwen heb je hout nodig. Op de plek van die stad gooi je dus alles plat. Daarna ga je aan de gang. Heb je daarna meer hout nodig, dan wordt die kring steeds groter. Uh, om een idee te geven, als er uh, zeeslagen op het punt staan uitgevochten te worden... en je wil zo snel mogelijk schepen bouwen... dan worden in een paar weken tijd worden honderden schepen gebouwd... waarvoor enorme hoeveelheden bomen tegen de vlakte gaan. Uh, is dat hout op, dan haal je het weer uit andere gebieden. En u kwam ook binnen met, uh, het ligt hier aan mijn uh, voeteneind, een, een helm en een harnas en een, en een, en een zwaard. Ja, dat ja, klopt inderdaad. Ik heb wat uh, uitrustingstukken meegenomen. Uh, een, een helm, ik heb een stuk van een harnas meegenomen. Ik heb een zwaard meegenomen waarin verschillende materialen samenkomen. Om te laten zien uh, dat elke legioenssoldaat toch wel 15, 17 kilo aan alleen ijzer aan zijn lijf had. En dat werd allemaal uh, gesmolten? Juist. En dat werd ook weer gedaan met diezelfde brandstof, weer met dat hout. Heeft u dat ook zelf gedaan, als Romein, of, of laat u dat uh, aan de vaklui over? Dat laten wij aan de vaklui over. Dat zijn oh, ja. hele specialistische processen. Dat moet je overlaten aan een smid. Natuurlijk, dat deden de Romeinen oh, ja. zelf ook. Misschien wilt u me opdoen, die, die helm. Dat vind, vind ik wel grappig. Maar al dat staal, dat is natuurlijk ook wel een bron van, van uitstoot. Ja, want op het moment dat je het ijzer wil, wil, uh, boven de grond wil halen uit een mijn... Dan is het belangrijk dat, uh, uh, dat eerst de grond daar vrijgemaakt wordt, zodat je er überhaupt kan beginnen met mijnbouw. Uh, daarna wordt uh, ter plekke uh, de erts omgesmolten om het ijzer vrij te maken. Uh, dus voor het eerst heb je dus weer die ontbossing. Daarna heb je de materialen nodig voor de mijnbouw zelf. Daarna ga je die smelterijen uh, opstarten. En. Milieutechnisch interessant. Bij die smelterijen, op het moment dat je met metalen aan de gang gaat... komen er ook uh, zware metalen vrij die in de lucht terechtkomen. Zit dit nou lekker? Want ik kan me niet voorstellen... u heeft een meteen soort van, van die flappen aan, aan uw ja. zijkant... en, en dan, en dan dat, dat helmpje op. Eigenlijk u lijkt zit een het beetje heel op, goed. Op, U lijkt een beetje op supergrover. Maar... <laughs> <laughs> nou, eigenlijk zit het heel goed. En de bescherming is ook, is ook heel wezenlijk. Uh, deze uh, dat wandklep, dat, dat heeft toch niet op de uitge... en, ja Uitgeprobeerd. Um, nou, wij, wij vechten als vereniging natuurlijk niet. Wij laten aan het publiek zien uh, hoe, hoe het leven en werken van de soldaten eruit zag. Dat doen we uh, over twee weken ook in Orientalis bijvoorbeeld. Op een weekend dat we daar zijn. Uh, maar als we tegenover een groep staan, uh, dan wil er we wel eens een klap uitgedeeld worden. En er zijn gevallen geweest. Ik blijf was het ook een mop had. U gaat ook uh, um, koken voor ons. Echt koken kan niet, want we hebben hier een brandalarm. Maar uh, Romeinse catering uh, verzorgen in, in deze uitzending. Ja. Waren het enorme carnivoren, de Romeinen? Want dat is natuurlijk ook een bron van uitzending. Nee, juist niet. Dat valt heel erg mee. De Romeinse samenleving is van oorsprong een agrarische samenleving. Dan praat ik over de koningstijd. Uh, dan krijg je op een gegeven moment in de Republiek... dat de legers steeds belangrijker worden. En dat er dus een enorme hoeveelheid graan vooral nodig is. Maar dat komt dan uit de graanschuur Egypte. Waar je dus weer schepen voor nodig hebt. Dus dan zit je weer met je bomenkap. Uh, mijn vlees is eigenlijk altijd iets luxe gebleven. Uh, de elite van het Romeinse Rijk at vlees. En als ze vlees aten, aten ze er ook alles van. Ik had net met iemand in de studio nog even een gesprekje over orgaanvlees. Dat werd niet vies gevonden. Je at alles. En hoe zeldzamer een stuk van het dier was, uh, hoe exclusiever en lekkerder het gevonden werd. Wat was de absolute delicatesse voor de robijn? Een delicatesse die regelmatig terugkomt, is bijvoorbeeld baarmoeder. Van een koe dan? Uh, van, van een varken juist. Uh, koeienvlees, rundervlees werd minder gegeten. Julius Caesar heeft zich daar ook over verbaasd dat Germanen, Kelten juist zoveel rundvlees aten. Ook nu nog, als je naar de Italiaanse keuken gaat kijken, is het varken eigenlijk de, de, de voornaamste vleesleverancier. En u kwam binnen met gevulde eitjes. Ik kan me niet voorstellen dat, dat Romeinen gevulde eitjes aten. Is dat authentiek? Dat is authentiek, sterker nog. Uh, de kip, het kippenei is met de Romeinen onze kant uitgekomen. En uh, de, de, deze, uh, hoe zal ik zeggen, de, de, deze, Ik uh, kan even niet op mijn woorden komen... maar een, een, een goedkoop product als een ei, dat werd juist altijd in ere gehouden. Een maaltijd werd begonnen met een voorgerecht van eieren... en uh, afgesloten met een stukje fruit. Daar komt eigenlijk ook het spreekwoord van appel tot ei vandaan. En aten ze ook de kip zelf op? Kip zelf aten ze ook, uh, liefst met, met lekkere kruidige sauzen. Ingrediënten daarvan kwamen vaak uit, uh, uit, uit Azië, via India. Peper hadden de Romeinen bijvoorbeeld ook... Gaat uw gang met, met de catering? E, intussen wil ik van uh, Thomas Rutman uh, weten. We weten nu dat die Romeinen dus uh, een traceerbare piek in de uitstoot hebben veroorzaakt. Toen op een gegeven moment stortte dat Rijk in elkaar en kwamen de barbaren en de middeleeuwen. Zien we dan ook weer een dip in, in die uh, uitstoottabellen? Nou, dit is juist de dip die wij hebben gezien en die wij... Hebben we geprobeerd te verklaren door ook natuurlijke variaties in het klimaat. Want dat was ons eerste opzet, natuurlijk. Neem een, alles... e, neem een eitje intussen, ah, ja. Dat ja. komt niet zo goed bij het eten en bij het spreken. Dank je wel. Maar dus we hebben eerst naar natuurlijke variaties gezocht. Maar in die tijd komen die natuurlijke variaties die je kunt voorstellen met komt nog uit andere bronnen, uit vochtgebieden en zo. Maar dat kun je alles niet als je naar de. Um, temperatuurveranderingen en neerslagveranderingen kijkt... kunnen je niet zo goed voor elkaar krijgen. En uh, dus hebben we in die periode juist... en aan het eind van het Romeinse Rijk... een afval van deze productie. En later, als je verder gaat in historie... zie je weer in de warmere tijden... en de glorieuze tijden van de middeleeuwen. dat het weer wat omhoog gaat. En daar zien dan ook mijn collega's die werken aan bevolkingsontwikkeling... Uh, sinds weer een expansie in Europa dat de uh, ja, bevolking weer heeft uitgebreid... waar weer meer hout voor nodig was... waar ook uh, meer industriële activiteiten dan uh, tot stand kwamen. Dus je ziet over de tijd heen schommelingen in die uitstoot... die ook een beetje, dat zeggen wij nu... Uh, die een beetje te maken hebben met het uh, komen en gaan van civilisaties... Dus eigenlijk zouden we dan onze civilisatie misschien wel op moeten geven... om van de uitstoot af te komen? Zou de droeve conclusie kunnen zijn? Nou, de civilisatie opgeven om de uitstoot... Nou, die mensen toen, zeg maar zo, die hebben zich natuurlijk geen... Nou, die wisten daarvan niks. En die schommelingen die wij zien, die zijn dat heb ik toen uh, eerder al gezegd... die zijn zo klein dat ze eigenlijk nauwelijks een invloed hebben op, de, op het klimaat. Kunt u, en wij, kunt u in getallen aangeven, als je het hebt over, over... ja, ik weet niet waarin jullie het precies meten... maar deeltjes per uh, zoveel lucht... Ho, ja. hoe erg waren de Romeinen in hun uitstoot en hoe hard gaan wij nu? Nou, de Romeinen zijn, uh, zeg maar... moet ik de deeltjes per lucht noemen? Ja? Dus je hebt... In de voorindustriële tijd van methaan heb je 700 deeltjes per 1 miljard. Dus minder dan 1 per miljoen. Nu hebben we iets van 2 per miljoen, dus 2000. We hebben drie keer meer methaan nu dan in de uh, voorindustriele tijd. En van die deeltjes in de, in de voorindustriele tijd is misschien 10% of zo, 20% van uh, menselijke oorsprong. Dus het gaat razendsnel op dit moment? Op dit moment gaat het razendsnel en dat is nog, ook nog nooit zo geweest. Dus alle, van alle gassen die we in de atmosfeer hebben... zit nu zoveel erin zoals we in de laatste 600.000 jaar nooit hebben gehad. Wij doen er 100 jaar over grofweg om, om die deeltjes in de lucht te krijgen. Hoe, hoe lang deed de natuur daar vroeger zelf over... om, om in uh, tijden met, met een hoger gehalte in de lucht uh, zoveel broeikasgas erin te krijgen? Ja, dus je hebt de schommelingen over de ijstijden en warme tijden. Die gebeuren op tijdschalen van 100.000 jaar of zo. Dat doen wij in één eeuw even. En Wij doen het in één eeuw. En zelfs meer. Dus in één eeuw is eigenlijk meer gebeurd dan vroeger op tijdschalen van duizenden, tienduizenden van jaren. Dat is zeer zorgelijk als ik, als ik dit zo hoor. Ja, ik vind ook dat het zorgelijk is, natuurlijk. Ziet u het goed komen? Heeft u nog hoop? Of, de, of denkt u van, nou ja, we gaan gewoon op die ijsberg af uh, met open ogen of die afgrond, hoe je het noemt? Nou, het, er moet natuurlijk iets gebeuren. Het is een proces die in de maatschappij speelt. En die ook natuurlijk ja, lang duurt. Die heeft ook uh, economische gevolgen. Heel veel aspecten die voor elkaar komen. Ik zie wel dat in de bevolking in mijn mening steeds meer dit punt aandacht krijgt. Op dit moment is alles een beetje ondergeschoven door de financiële crisis. Maar uiteindelijk uh, zie je in de bevolking toch over de laatste 10, 20 jaar... altijd meer um, bewustzijn. bewustzijn daarvoor. Hè? En ook in de volgende generatie, als ik nu naar mijn dochter die kijk... die hier achter me zit, zij heeft dat al heel erg... dat ze bezig is met het milieu. En hoe, we dat, uh, hoe hebben wij dat later... Ik wilde nog vragen, aan Oscar Jalink, of, of je dit zou kunnen vergelijken met de val van het Romeinse Rijk. Maar je bent, je bent net iets aan het snijden en, en, en kruiden aan het persen. Dus uh, ga daar maar rustig mee verder, want we hebben Romeinse catering. Dank Thomas Ruckman, hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht. En Romeinse kok Oscar Jalink blijft bij ons om ons van Romeinse hapjes als eieren te voorzien. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Straks gaan we het hebben over criminele plantjes die zich niet aan de natuurwetten houden, maar nu eerst. Ik heb het! Eureka! De labyrinthitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Elke week wordt er een nieuw onderwerp toegevoegd aan deze lijst. Maar dan moet onze gast er ook weer eentje afknallen. Vorige week sneuvelde bijvoorbeeld de netvliesprothese waarmee de blinde weer kan zien. Een New Yorkse. Uitvinding en die werd er door Menno Schildhuizen zomaar uitgegooid. En die had wel weer een nieuw nieuwtje meegenomen, de evolutiesprong van de mens. Want de mens evolueert nog steeds, maar niet in hele sprongen in één keer. Volgens een artikel van Kenen en Clark herbergt de mens door razendsnelle bevolkingsgroei... een ontelbare hoeveelheid genetische mutaties... die uiteindelijk zullen leiden tot een sprong in de evolutie van onze soort. En dan, we hopen het als het ware op... Wat die sprong van de evolutie van de mens zal zijn stond niet in het artikel. Verliezen we onze benen bijvoorbeeld of krijgen we een extra oog of een beeldscherm of, of wat dan ook. Hoe het ook zij, de mens evolueert niet in één keer. Het is meer als een renpaard dat zich even inhoudt en dan in één keer een sprong maakt. Hij was eruit gegooid, maar hij is weer terug. De ontdekking van de afgelopen zomer, het hicksdeeltje. deeltje Ik denk dat we het hebben. You agree? Ja. Ja. Ja. Het hicks-deeltje werd gevonden na jarenlang speuren in het deeltjesinstituut CERN in Genève. De vuilniswagen, want junk-DNA blijkt helemaal geen rommel. 98,5 van het menselijk DNA werd jarenlang ten onrechte gezien als troep. Maar junk-DNA blijkt nu wel degelijk een functie te hebben in ons lichaam. Er zitten allerlei aan- en uitschakelaars en dimmers van genen in. De TL-Balk moet je het voorstellen, want het omvangrijke onderzoek naar de effecten van kunstlicht op de flora en fauna van Nederland staat ook nog in onze hitlijst. Een van die effecten is bijvoorbeeld dat het de seksferomonen verstoort bij vrouwtjesvlinders. Die hebben alleen nog maar zin in seks in het donker en we worden wel geconfronteerd met meer gevolgen van al dat kunstlicht. En dan is hij daar, de menopauze. De menopauze is te voorspellen door te meten hoeveel anti-mullershormoon er door het vrouwenlichaam raast. Ontdekt door voortplantingsartsen aan het UMC in Utrecht. Thomas Ruckman, um, u mag er eentje afschieten en u mag er ook een nieuw bericht inbrengen in onze hitlijst van grote wetenschappelijke ontdekkingen. Wat doen we eerst? Afschieten? Goed, doen we afschieten? Welke gaan we eruit gooien? Het licht en de natuur. Het licht en de natuur? Ja. Oké. Okay. En wat komt daarvoor in de plaats? Nou, als eerste moet ik zeggen, als je, ik ben natuurkundige. Als je echt over de doorbraak spreekt. Mijn eerste reactie was het hiksteeltje. Maar die hebben jullie al. Ja. Dus uh, wat ik nog wil toevoegen is. Misschien niet zo'n grote doorbraak. Maar iets op mijn uh, onderzoeksveld. Is een uh, publicatie van Ballantyne en collega's uit Amerika uh, dit jaar. En ze hebben uitgevonden. Heeft ook weer wat met klimaatverandering te maken. Dat uh, de processen door welke het um, antropogene, dus het mensgemaakte CO2... wat wij in de, in de atmosfeer uitstoten... weer in de oceanen en de biosfeer terechtkomt... dat deze nog heel goed uh, het doen en niet langzamer worden... zoals het als in andere publicaties um, aangetoond was. Dus wat wij uitstoten, we zien maar de helft daarvan terug in de atmosfeer. De rest gaat naar de oceanen en naar de planten. En deze afbraakprocessen, dus de putten van, of opnamprocessen, de putten van CO2 die zijn nog alive and kicking zoals mijn collega dat zei dat vind ik wel een belangrijk punt heeft ook te maken met het feit gaat het nog goed komen, want als we nu terugkoppelingen hebben in het klimaatsysteem die nog de, de antropogene effecten versterken, dan gaat het misschien niet meer goed komen, maar op dit moment blijkt de natuur nog een beetje medelijden met ons de aarde is toch nog wel een beetje flexibel, die staat erin Thomas Ruikman. dank u wel we gaan naar Borneo, want daar waren we vorige week ook al even. Een gesprek hadden we toen over de grootschalige expeditie naar de Kinabalu Berg. Die expeditie had het doel om de evolutionaire geschiedenis van die berg beter te begrijpen. En onderzoekers verzamelden er duizenden monsters. Van kikkers tot spinnen, paddenstoelen tot begonia's. Onze verslaggever Laura Stek reisde mee met de expeditie. En deze week krijgt u een verslag van de zoektocht van Vincent Merks en Constantijn Mennes. Zij speuren naar zogenaamde myco Heterotrofe planten. En dat zijn planten die schimmels bestelen en er helemaal niks voor terugdoen. Dat vliebertje wat daar zit. Je hebt daar zo'n groen. Uh, dat, dat middelste van die, die twee. En dan heb je die middelste die heel dun is. En dan daar uh, linksonder staat een soort bosje. En dan daaronder staat het ding. Wat ik doen? Hier is weer zo'n ballstoel, zo'n buikzwam volgens mij. Nee. Kan je even vertellen wat jullie eigenlijk aan het doen zijn? Wat we eigenlijk aan het doen zijn? Nou, we zijn op zoek naar minuscule plantjes... die parasiteren op de schimmels die hier in de bodem zitten. Uh, die planten die zijn aangepast uh, aan het leven in het donkere ondergroei... dus hebben geen bladgroen, geen fotosynthese meer en lijken in hun uiterlijk eigenlijk best wel op, op kleine paddenstoeltjes. Dus waar we op letten, dat is eigenlijk al het kleurrijke dat uit de grond komt, zeg maar eventjes. Dus het is soms heel lastig, omdat je dan allerlei kleine paddenstoeltjes ziet staan. En ja, van een afstandje kan je dus niet zeggen of een, een mooi klein hoedje van een paddenstoel, of dat een bloem is of niet. Dus het is echt goed zoeken, goed speuren. Maar als je dan iets vindt, dan is het ook wel echt een hele beloning, zeg maar. Ja, dat is een takje. Niks Sorry. Ze zijn heel zeldzaam, hè? moeilijk te vinden. Ja, klopt. Ze zijn heel zeldzaam. Het is heel moeilijk eigenlijk in te schatten. Het is niet zo dat ze overal groeien in, in donker, vochtig uh, uh, gebied. Dus het kan ook zijn dat ze toevallig een keer op een wat verstoorder plekje... of een wat droger plekje staan. Dus het is heel moeilijk in te schatten waar het dan wel voorkomt en waar niet. En dat? Of is dat ook uh, een paddenstoeltje, die witte um... witte bolletjes? Ja, dat is wel interessant. Even kijken. Ja, dat zit op het blad. Oh, Schuine ja. Paddenstoeltjes. Verdorie. Als je gewoon he een hele tijd lang niks vindt... word je dan niet gewoon een beetje wanhopig? Ja, het is frustrerend. En je gaat steeds meer dingen zien die, waarvan je dan hoopt dat het het is... En dat is het dan niet. Dus ja, dat is, wordt dan een beetje gênant natuurlijk. En dat kan irritant worden. Aan de andere kant, ja, het is fantastisch om hier te kunnen wandelen. En als we ergens iets niet vinden, is ook, in principe is dat natuurlijk ook een waarneming. Aan de andere kant, daar, links, daar, waar je nu naar wijst, naar beneden. Daar, ja, dat ding. Is dat wat? Oh, nee, dan zal het wel niet. Het is wel een sneaky plantje wat jullie onderzoeken. Ja, het is een heel sneaky plantje, want hij parasiteert dus op de bodemschimmels. En doet dat eigenlijk, het woord zegt het natuurlijk al, parasiet. Dus hij doet het zonder iets terug te geven aan de schimmels. Dus ze blijven vaak ook heel klein. En je moet je voorstellen, het is een heel netwerk van bodemschimmels... die verbonden zijn aan, aan bomen en struiken en andere planten, zeg maar. Die, ze geven ja, mineralen eigenlijk en water uit de bodem aan de planten. De planten die uh, vangen zonlicht op, maken daar suikers van, geven dat terug aan de schimmels. Uh, en en dit, dat hele netwerk, die hele symbiose die er zeg maar, is... Ja, daar maken deze planten misbruik van. Net zoals uh, ja, criminelen misbruik kunnen maken van, van de markt of zoiets. Dus, dus ja, dat, dat, dat is wat dat betreft wel heel sneaky. En ze blijven heel klein. En ze zijn ook vaak heel gespecialiseerd op bepaalde zeg maar even naïeve schimmels... Ja, want het kan natuurlijk niet zomaar getolereerd nee, worden. Ik hoop dat nee. ze, ze uitgeknikt nee, worden op een gegeven moment. ze worden er inderdaad... Of ze geknikkerd worden, weet ik eigenlijk niet. Het is vaak zo dat, het, ja, dat ze gewoon niet op andere schimmels groeien. Dus of dat dan zo is... Want in principe uh, koloniseert de schimmel de plant. Uh, en het is natuurlijk even de vraag van... Ja, waar in dat hele proces... Dus het is natuurlijk een heel moleculair proces van hoe het allemaal werkt. Waar het dan misgaat. Maar... Um, ja, het feit is wel dat ze dus heel weinig, uh, ja, op, op, eigenlijk maar op heel weinig uh, schimmels echt goed kunnen, kunnen groeien. En? Niets gevonden. We moeten zo meteen misschien maar even teruglopen. Het, uh... het wordt een beetje donker. Hè? Het wordt een beetje donker om, uh, om veel te zien. U hoorde Vincent Merks en Constantijn Mennis vanaf Borneo in een reportage van Laura Stek. Er wordt hier nog steeds Romeins gekookt, uh, uh, Oscar. Die, die, uh, wat was dat laatste? Een soort kaassalade? Ja, dat is een moretum. Dat is een uh, kaassalade van harde kaas met verse kruiden. Ik geloof niet dat iedereen het even lekker vond hier. Het is wat sterk van smaak, je moet er misschien aan wennen. Is dat anders dan wat we zouden denken over de Romeinse keuken? Want je zou denken dat ze gewoon zoals de Italianen nu koken, dat is prima. Nee, absoluut niet. Het is wel leuk dat er iemand aan tafel zit... die wat weet van nachtschade. Want uh, dingen als de aardappel, de tomaten, de paprika's, de pepers... dat zijn allemaal dingen die de Romeinen niet hadden... die we nu wel associëren met de Italiaanse keuken. Omdat de Rijk natuurlijk ook heel uitgestrekt was... en ze dus ook uh, overal specerijen vandaan konden halen. Klopt inderdaad. De handelsroutes die liepen helemaal tot aan India door. Dus in deze dan bijvoorbeeld, peper zitten. Iets wat wij in Nederland in de 15e eeuw uh, vreselijk luxe vonden. En de tafelmanieren, uh, lagen ze of zaten ze inderdaad aan lange tafels? Hoe ging dat? Ja, er werd inderdaad aangelegen in een triclinium. Uh, dat was dan wel voor de rijken weggelegd. Uh, en daar werden ze dan bediend. Dus die lichthouding betekende niet dat je zelf nog met je mes, mes en vork aan de gang moest. Uh, maar je werd bediend. Alles was in hapklare brokjes voorgesneden door de scissor. Waar ons woord voor schaar weer vandaan komt. Uh, maar dat was voor de rijken. Uh, de. de, de Gewone man, vrouw, in een grote Romeinse stad... die haalde zijn eten bij een van de vele verkooppunten. Uh, er mocht in de appartementen niet gekookt worden... vanwege brandgevaar, bijvoorbeeld. Neem nog een, een beetje kaasselade allemaal. Uh, we gaan... Uh Verder met gentherapie, want sommigen hadden het al heel lang opgegeven. Maar toch, voor het eerst komt er een vorm van gentherapie op de Europese markt. Glibera, een middel tegen een zeldzame stofwisselingsziekte. In de studio Sander van Deventer, hij stond aan de wieg van het medicijn. Hartelijk welkom. En ook hier aan tafel Frank Staal, hoogleraar moleculaire stamcelbiologie. En hij is net terug van een congres over een andere kandidaat voor gentherapie. En uh, dat is een... Aandoening waarbij het afweersysteem weer niet goed werkt. Laat ik maar even met u beginnen, meneer Van Deventer. Is dat moeilijk om, om nu nog gentherapie op de markt te krijgen? Zijn jullie daar lang mee bezig geweest? Ja, daar zijn we heel erg lang mee bezig geweest. Want het project eigenlijk is gestart in 1999 en de productie en ik zal maar zeggen de commerciële aspecten daarvan in 2004. Dus we zijn er ruim meer dan tien jaar mee bezig geweest. En Het was een hele lange harde strijd met de regelgevers in Europa. Want die waren huiverig? Ja, er was zoiets, dat was er nog nooit gebeurd. Uh, en er zijn natuurlijk verschillende meningen in Europa over gentherapie... waarbij sommige landen uh, absoluut dat niet willen, dat zoiets op de markt komt. Uh, en andere landen weer heel erg bang zijn... dat er weer een heel erg nieuw, duur geneesmiddel op de markt komt. Dus er zijn nogal wat politieke stromingen... die liever geen therapie zien. Het werd op een gegeven moment als uh, mislukking bestempeld... omdat er voor andere aandoeningen een ander medicijn uh, was uitgeprobeerd... waarbij als neveneffect, als, als bijwerking uh, onder andere leukemie ontstond. Ja, dat, heeft, dat, uh, heeft dat die schrik veroorzaakt? Ja. Hebben jullie daar nog steeds uh, last van? Uh, ja, daar kan Frank Staal misschien straks wat over vertellen. Uh, er zijn inderdaad een aantal uh, patiënten, maar niet zoveel, overleden aan de gevolgen van gentherapie bij die aandoening. Waarbij we wel uh, moeten aantekenen dat als die uh, patiënten niet behandeld waren, er veel meer patiënten overleden zouden zijn. En er zijn ook nog wel uh, met een andere vorm van gentherapie ongelukken gebeurd. Bijvoorbeeld de zaak Jesse Gelsinger is een hele beroemde zaak... waarbij een jongen eigenlijk op een verkeerde manier behandeld is en overleden is. Maar als je alle gentherapieën bij elkaar bekijkt... en er zijn echt duizenden patiënten met gentherapie behandeld... dan moet je eigenlijk concluderen dat het een behoorlijk veilige manier van behandeling is. Zeker als je het vergelijkt met allerlei andere behandelingen... die voor ernstige ziekten al op de markt zijn. Frank Staal, hoe zou u dit moment uh, omschrijven? Is dit de eerste man op de maan voor de gentherapie? Of... Of nee, zat het er gewoon nee, aan dat te is komen? Nee, het, het zat er aan te komen, denk ik. Maar het is wel een belangrijk moment. Want als je dat moment niet meemaakt... en het is al een paar keer afgewezen... niet alleen voor Libera, maar ook voor andere indicaties... dan mis je wel dat moment. Het is heel belangrijk dat dat toch een keer gaat gebeuren. En dat uh, daarmee uh, andere bedrijven ook een kans krijgen... dat investeringen uh, in dit soort uh, bedrijven en producten worden gedaan. Want als dat steeds uh, wordt tegengehouden... dan uh, komt het ook nooit van de grond. Wat is gentherapie in essentie? Want je, uh, het genoom, uh, ons DNA, dat is de bouwtekening van ons lichaam. Je gaat dus aan de bouwtekening rommelen terwijl het lichaam er al lang is. Kan je het zo omschrijven? Nee, zo zou ik het niet willen omschrijven. Hoe zou je het wel, denk, wel omschrijven? Ik denk dat gentherapie een, een, een therapeutische manier is om genen of DNA in te brengen in uh, cellen. Met het doel daar iets uh, genees te bewerken. Dus daar echt therapie mee te bedrijven. Een ziekte wordt veroorzaakt door een verkeerd gen. Dat lees je vaak over heel veel ziektes. En nu kan je dan dat gen behandelen of iets aan dat gen doen... om die ziekte te bestrijden. Ja, dat is eigenlijk de, de meest voorkomende toepassing. Dat is ook eigenlijk wat, wat klinisch nu tot nu toe eigenlijk allemaal wordt toegepast. Er is een bepaald gen dat is gemuteerd of defect of deficient. En wat je doet is dat je uh, brengt uh, met technisch vrij ingewikkelde manieren... maar dat hebben we nu aardig onder de knie... Uh, breng je een goede, een correcte kopie van dat gen terug in die cellen... en daarmee, als je dat op een handige manier doet, kan je die ziekte echt genezen. Dat maakt ook, denk ik, het aantrekkelijke van gentherapie... en ook de grote belofte van gentherapie, is dat je echt curatief bezig bent. In principe, als een gentherapiebenadering goed werkt... is de patiënt na deze behandeling ook meteen levenslang genezen. En dat is natuurlijk uh, iets wat met heel veel andere uh, geneesmiddelen niet het geval is. Die moet je blijven toedienen of blijven slikken... Of Zelfs hele moderne uh, middelen uh, die heel erg goed uitgedacht zijn, uh, bepaalde kankermedicijnen. Maar echt goed is over nagedacht dat ze dat heel specifiek iets kunnen aanpakken. Dan nog moet je dat blijven slikken. En hier is, het, je, en hier is het, je pakt, pakt het bij het in, de wortel aan. In, ja, dat is het idee. Griegera, tegen welke aandoening werkt het uh, precies, meneer van Deventer? Wat, wat ja. heb je als je die ziekte hebt? Ja, die ziekte heet lipage deficientie, lpl deficiëntie en uh, wat je dan niet hebt, dat is een gen uh, wat codeert voor een enzym, lipoproteïnlipase, lipase. En dat enzym zit normaal in je spieren. En dat breekt uh, de, een bepaalde vorm van vetten af die, uh, zoals wij bijvoorbeeld net een hapje kaas gegeten hebben, uh, tot ons nemen. En als je dat niet kan afbreken, dan krijg je dus een bizarre opstapeling van vet in je bloed. En als je het bloedplasma van die patiënten afneemt... dan uh, lijkt het op een hele dikke stroperige melk. Uh, vanwege de hoeveelheid vet die daarin zit. Dat is dus als je niks doet niet een ziekte om oud mee te worden? Nou, nee. Met name omdat... Uh, en dat zijn niet alleen de aderverkalkingsachtige... Uh, uh, bijwerkingen die die patiënten krijgen of complicaties. Maar het is ook uh, de ontsteking van de alvleesklier. Want de alvleesklier kan daar heel slecht tegen. Uh, en die patiënten die liggen voortdurend op de intensive care... met een uh, alvleesklierontsteking. En uh, ja, dat heeft uh, per episode een mortaliteit die wel zo hoog kan zijn als 15%. En tot die, tot die tijd dat je daar op die intensive care uh, ligt... geen enkele vorm van vet eten kan dat? Uh, nou, dat kan niet, want dan over, dat overleef je niet. Dus je moet een bepaalde hoeveelheid vet wel tot je nemen. Maar we hebben een langdurig uh, onderzoek gedaan... voordat we met die gentherapie begonnen... waaruit blijkt dat ook patiënten die hun vet tot het minimale beperken... toch nog steeds alvleeskluurontsteking uh, krijgen. Dus dat is geen afdoende behandeling. Nu is er dan uh, Gibera. Wat doet deze gentherapie precies? Ja, uh, het doet eigenlijk uh, niets meer of minder dan dat het uh, dat enzym weer uh, uh, laat maken... of dat het enzym weer gemaakt wordt door de spieren. Met name in de bovenbenen en de onderbenen van de patiënten die behandeld zijn. Dus de eigen spieren gaan gewoon dat enzym wat mist bij de patiënten... het normale enzym weer opnieuw maken. Neem je dan nou gewoon een pil elke ochtend? Nee, dat is nou juist het mooie. Uh, dit uh, gen uh, wordt ingespoten in de spieren. Het is niet altijd zo dat dat gebeurt. Uh, er zijn andere behandelingen waarbij je het intraveneus... dus door een injectie uh, toedient in de aderen. Maar dit wordt in de spieren toegediend... en blijft daar heel erg lang uh, zijn werk doen. Hoeveel mensen hebben uh, deze ziekte? Uh, nou, we schatten dat er in de westerse wereld, dus dat is Noord-Amerika en uh, Europa... bij elkaar toch 5.000 tot 10.000 patiënten zijn die die ziekte hebben. En hoeveel heeft dit medicijn gekost, met, met alle onderzoekskosten erbij? Uh, ik denk dat we aan uh, research, maar dat weet ik niet precies... maar ik, een goede schatting zou zijn, 100 miljoen euro. Nou, was er uh, veel gedoe uh, over bijvoorbeeld uh, de ziekte van pompen deze zomer? Uh, als er dan inderdaad zo'n toetsingscriterium zou komen... van zoveel patiënten voor zoveel geld, dan redt dit het, het niet? Uh, nou, het is in feite goedkoper dan uh, de behandeling voor de ziekte van pompen... Ik vind die discussie overigens wel een interessante discussie... omdat die gevoerd wordt ja, voornamelijk door mensen... die niet heel veel verstand van zaken hebben. Want bij de ziekte van pompen werkt dat middel wel degelijk. Maar de ziekte van pompen is een mooi voorbeeld... waar je dat nog veel beter zou kunnen doen, denk ik, met gentherapie. Heeft het ook uh, belang dat het nu is gelukt met, met deze ziekte voor andere ziekten? Om, omdat je nu weet hoe je gentherapie maakt... maakt het dat ook makkelijker voor, voor andere medicijnen? Ja, dat, daar is geen twijfel aan. Uh, die discussies die wij gehad hebben met de Europese regulatoire autoriteit, EMA... maar ook met de FDA, die hebben ertoe geleid dat er nu een kader is... Waar, waaraan dit soort producten moet voldoen. Aan welke eisen dit moet voldoen. Dat was er daarvoor nog niet. Dus als we nu een nieuw product maken en we weten nu hoe het moet... dan kan je dat uh, volgens die regels doen. En er zijn in feite al vijf nieuwe producten die al in de klinische fase zijn... waarvan één product... Dat is een product voor hemofilie, bloedersziekte. Uh, al vorig jaar een mooie publicatie heeft gehad waarbij zes patiënten eigenlijk kan je zeggen genezen zijn van hun bloedersziekte. Frank Staal, u werkt ook uh, aan, aan gentherapie voor weer een andere aandoening. Welke is dat? Ja, wij werken aan uh, gentherapie voor uh, een afweerstoornis, die heet Skid. Uh, dat is uh, Severe Combined Immunodeficiency. Daar zijn ook weer een aantal type soorten skits uh, Bij dit soort uh, kinderen, baby's vaak, uh, ontbreken cellen van het afweersysteem. Ook weer doordat er een, een gendefect is dat belangrijk is voor de ontwikkeling van bepaalde type witte bloedcellen. En uh, daardoor gaan uh, dit soort kinderen eigenlijk uh, altijd dood aan, aan virale infecties of bacteriële infecties. Tenzij ze een bemertransplantatie kunnen krijgen, want dat helpt ook bij dit soort patiënten. Uh, maar heel vaak hebben we daar niet de juiste donoren voor. En uh, daarom is het heel goed om uh, hier ook uh, een gentherapiebenadering uh, te kiezen. Wat voor gentherapieën zouden er nog meer kunnen komen? Want op een gegeven moment uh, was het een grote belofte... V, uh, voordat uh, het weer werd afgeschreven door sommigen. Um, t, toen werd eigenlijk voor alles gentherapie uh, genoemd. Maar wat zijn nou de dingen waarvan u denkt... ja, hier zie ik het ja, dat, gebeuren? Ik, ik denk dat het, uh, uh, de, de, de meest directe toepassingen... Uh, die toepassingen blijven uh, zijn wat, uh, waar er maar één gendefect is. Dus de monogenetische ziektes. Er wordt ook wel gewerkt aan gentherapie bijvoorbeeld... voor. Uh, hart- en vaatziektes of uh, voor kanker. En dan uh, is dat vaak een soort uh, immuuntherapie... dus om het, het afweersysteem sterker te maken. Dat is allemaal wat lastiger. Maar we zien nu de, de eerste voorbeelden komen... Uh, waarbij echt dit soort 1-genziekten uh, uh, behandeld worden. Dan zijn er een aantal afweerstoornissen... waarvoor het eigenlijk al uh, succesvol is. Uh, Sander van Deventer noemde dat uh, net al. En er zijn nog een aantal andere ziektes die komen. Het, het zal in het begin, denk ik... Uh, bij dit soort vrij zeldzame uh, weesziektes blijven, orphan diseases. Uh, maar dat kan zich wel uitbreiden naar een aantal andere ziektes. En daarbij wel belangrijk, denk ik, onderscheid te maken... tussen een benadering waarbij, uh, zoals uh, ook bij Glibera... waarbij het middel direct wordt toegekend... of waarbij je meer een celtherapie benadering kiest... en waarbij uh, cellen van de patiënt worden afgenomen... en uh, die worden dan behandeld in een kweekflesje... Uh, met uh, een kreupelvirus. waarmee dat gen wordt overgebracht. en die dan aan de patiënt worden teruggegeven. Dat is altijd iets wat meer. Uh, echte personalized medicine is. waarbij je echt uh, per persoon en per patiënt gaat kijken. En dat is iets wat de farmaceutische industrie. tot voor kort eigenlijk wel. Uh, niet erg interessant vond en te lastig vond. En dat ligt dus vooral in het academische centra. Want Terwijl... dat valt ook moeilijk te verdienen... als je voor iedereen een apart medicijn moet maken. Nou ja, dat, medici dat medicijn bestaat uit twee componenten. Het bestaat uit, een, uit he, dat, dat, dat virus, die container... waarmee dat gen wordt overgebracht en die cellen van de patiënt. En die cellen van de patiënt, ja, dat is iets... dat moet dan uh, in een ziekenhuis gebeuren, in een gespecialiseerd ziekenhuis. Maar dat andere product, uh, dat moet ook uh, door een bedrijf worden uh, aangeleverd. En je ziet dat er steeds meer samenwerkingen komen... en dat ook grote farmaceuten zoals GSK nu met uh, onze collega's in Milaan... Uh, uitspreid bezig zijn voor juist voor dit soort eigenlijk heel zeldzame afweerstoornissen ook uh, gentherapie te gaan ontwikkelen. En zo doen we dat nu ook. Uh, ook in Leiden zijn we ook een traject begonnen waar we nu uh, met een grote subsidie van Zonnewee proberen dit voor ook zo'n bepaalde afweerstoornis uh, voor elkaar te krijgen. Je zit toch uiteindelijk aan, aan de bouwtekening van iemand. Uh, um, ja te rommelen, mag ik niet zeggen natuurlijk... maar heeft dat niet risico's nog steeds? Want, want het, ja. het klinkt heel gevaarlijk. Nou, Het heeft nog steeds risico's. en dat, het, het is en blijft experimentele therapie. Maar uh, Sander van Devenen zei het nu ook al... als we nou kijken naar, naar die, die, die klap die de gentherapie heeft gehad... door die leukemiegevallen... in uh, juist die gentherapie uh, voor dit soort afweerstoornissen. Dus eigenlijk precies hetzelfde als wij gaan doen. Uh, als je dan al kijkt, er zijn twintig patiënten behandeld. Tien in Parijs en tien in Londen. Daarvan hebben er uh, vijf, vier in Parijs en één in Londen, uh, leukemie gekregen. Ten gevolge van eigenlijk een fout in de vector die we niet goed hadden overzien. Er werd, uh, werden genen aangezet die uh, normaal in de ontwikkeling een rol spelen, maar die ook kanker kunnen veroorzaken. Um, maar als je dan gaat kijken naar die vijf patiënten, uh, hebben er vier daarvan een eigenlijk vrij standaard chemotherapie gekregen. Die zijn van deze leukemie uh, genezen. En één patiënt is helaas overleden. En die andere vijftien, die hebben eigenlijk nooit complicaties gehad en doen het prima. En uiteindelijk zijn van de twintig patiënten, zijn er nu negentien in leven. Dat zijn allemaal kinderen die ten dode waren opgeschreven. En die gaan nu zonder enig verdere behandeling, ze worden wel regelmatig gecheckt. Maar zonder enig behandeling gaan ze naar school spelen met vriendjes. De oudste patiënt uh, is nu twaalf jaar naar gentherapie en doet Kortom, het eigenlijk gewoon goed. Het was eigenlijk toen al een succes, alleen mensen zagen dat nog niet. Nou... Het, het was zeker een succes voor een experimentele therapie. Alleen de bijwerking is niet acceptabel. Je kan niet een therapie uh, gaan verkopen aan patiënten en aan wie dan ook... Uh, als uh, er zo ernstige bijwerking is. En daar is dus heel erg aan gewerkt. En dat is nu ook wat, wat uh, nou, net in het congres in Florence waar ik van terugkom... zie je daar dat de eerste resultaten met weer ander type virussen... waar weer uh, beter over is nagedacht, die nog wat kreupeler zijn... en waar dit soort risico's nog veel minder zijn... Um, ja, dan zie je dat er nu weer allerlei nieuwe aandoeningen komen. Dat er echt, echt heel veel uh, belangstelling in het veld is. Dus echt booming. En er komen allerlei nieuwe dingen aan. Maar om te beginnen, waarmee, uh, of om te eindigen met waar je mee begon met uw vraag. Dit blijft risicovolle therapie. Het is experimentele therapie. We, we, we sleutelen inderdaad een beetje aan het genoom. Uh, er zijn wel andere benaderingen. Uh, op op stamcelgebaseerde benaderingen. Om niet met een virus gen echt erbij te zetten. Maar echt op de plek waar het gen defect is. Het gen te gaan repareren. Dat je naar de gengarage gaat. En naar het gen gaat repareren. En dat dan teruggeeft. Uh, en, uh, maar dat is nog, nog uh, echt de toekomstmuziek. Maar dit is een uh, belangrijke stap. Frank Staal, dank u wel. Hoogleraar Moleculaire Stamcelbiologie... aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En Sander van Deventer, hoogleraar Translationele Gastroenterologie. Ook verbonden aan het LUMC en commissaris bij Unicure. Tijd voor de luisteraar. Als u een vraag heeft, uh, een kwestie... iets waar u zich het hoofd over heeft gebroken... waar u niet uitkwam... Uh, Stuur ons een mailtje en we gaan kijken of we er iets aan kunnen doen. Labyrintradio.vpr.nl. Heeft u een vraag stellen bij ons? Sophia de Vries is beeldend kunstenaar. Welkom in de studio. Hallo. U had een vraag. Ja. Uh, waarom de tijd sneller gaat naarmate de jaren vorderen? Ja, dat is mij ook wel eens opgevallen. Ja. En het is, ja, als je erover na gaat denken, zijn het vragen die je in het. Uh, of is het een vraag die je. Ja, in, in allerlei verschil, op allerlei verschillende manieren kan stellen. Je kan het natuurlijk heel natuurkundig... zou je het kunnen bekijken door te bedenken... is er een soort van beweging in tijd? Krimpt het, zet het uit? Maar je kan het ook zien als een... Uh, tenminste, ik heb er heel veel over nagedacht ja, de laatste ja. tijd. En dan kom je er dus achter dat er ook een soort van tijd is... die uh, te maken heeft met hoe je bijvoorbeeld in je agenda kijkt. In januari, daar kwam, daarom kwam ik er eigenlijk op. Als je een agenda, in januari bijvoorbeeld je agenda trekt... en je gaat... De dingen invullen die je al weet voor de loop van het jaar. Dan kom je op een gegeven moment achter dat in juni er al, er al een half jaar verstreken is. En dat gaat eigenlijk heel snel voor je gevoel. Dus er is als het ware een soort van uh, versnelling in tijd. Maar de, denkt u dat het echt aan de tijd ligt, of, of aan, aan de perceptie van de tijd? Nou, ik heb erover nagedacht. Ik heb het idee dat het, denk ik, meer mijn perceptie is. Maar. Misschien is de tijd ook wel sneller gegaan in de loop Daarom. der jaren. Douwe Druisma is hoogleraar geschiedenis van de psychologie... aan de Universiteit van Groningen. Goedenavond. Goedenavond. U heeft een, een boek geschreven dat volgens mij zelfs als titel had... waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt. Ja, dat klopt. En uh, niet het hele boek gaat daarover... maar uh, het is uh, zeker het uh, titelhoofdstuk. En het is iets wat, wat inderdaad mensen, uh, in, in mijn ervaring... vooral als ze zo rond de veertig zijn, uh, beginnen te ervaren... Dat uh, uh, niet alleen uh, de tijd sneller gaat, maar de, de, de herhaling daarin. Uh, hè, het lijkt wel twee keer per jaar kerst, uh, bij wijze van spreken. Na de kerst denk je van, waarom zou ik de kerstspullen nog boven brengen? Uh, het is zo ook uiteindelijk weer kerst. En dat, uh, dat is een verschijnsel dat dat op die leeftijd uh, echt uh, begint toe te slaan. En wat dus eigenlijk met, met psychologische klokken uh, uh, te maken heeft... voor een deel, denk ik. En ook wel een beetje met fysiologische klokken. Leg eens uit hoe dat kan. Want je zou je ook zou kunnen zeggen, nou ja, als je jong bent is alles nieuw... en dat beklijft dus in het geheugen en dat, dat lijkt dan ook langer te duren... omdat het zo'n nieuwe ervaring is. En als je ouder wordt heb je alles al zes keer meegemaakt... en dus vliegt het ook zo voorbij. Ja, dat, ik denk dat dat zeker een deel van de verklaring is... Uh, ik denk dat het niet toevallig is dat op een leeftijd waarop zeg maar wat meer routine en wat meer sleur in, in, in je leven begint te komen. Waarin je wat minder eerste keer ervaringen hebt, uh, die, die je sowieso al uh, uh, beter onthoudt. Uh, dan dingen die je voor de, de zevende of de twaalfde keer meemaakt. Ik denk dat het geen toeval is dat juist op die leeftijd die, uh, die versnellende tijd uh, begint. Maar u zei het heeft misschien ook. Fysiologische uh, redenen, w wat, wat zou ja. dat zijn? Ja, ik, ik weet niet hoe oud uh, Sophia de Vries uh, is. 44. Ja. Ja. ja, kijk aan. Dat, dat is eigenlijk nog te jong om dan al uh, uh, aan, aan allerlei biologische klokken te denken. Uh, maar even de dingen die, die langzamer gaan in de ouderdom, maar dan heb je het over mensen van, uh, die tegen de 60 lopen. Uh, dat is de zenuwgeleiding. He, dus de snelheid waarmee een prikkel uh, door ons zenuwstelsel uh, wordt verwerkt. Uh, die begint uh, af te nemen, die snelheid, waardoor mensen het idee kunnen hebben dat de wereld om hen heen eigenlijk steeds sneller gaat. En dat is dan natuurlijk niet zo, maar als je zelf langzamer wordt en jezelf min of meer als een soort klok uh, uh, laat fungeren, ja, dan, dan is het logisch dat de buitenwereld versnelt. En dus, zo zijn er meer fysiologische processen die in de ouderdom uh, langzamer gaan. En als je de tijd zou uitdrukken zeg maar, in, in dat soort klokken... Ja, dan kan het niet anders dan dat de buitenwereld subjectief uh, versnelt. Het is eigenlijk dezelfde relatie als met een uh, uh, hoge snelheidscamera. Als je heel veel beeldjes per seconde maakt... dan is de film die je opneemt, die is juist vertraagd. En uh, in een ouder wordend brein uh, geldt eigenlijk dat de, de, de verwerking steeds langzamer gaat... Uh, waardoor uh, zeg maar de gebeurtenissen in de buitenwereld uh, uh, uh, lijken te versnellen. Klinkt als een plausibele verklaring. Douwe Druisma, dank. Sophia de Vries, ik heb ook nog even gekeken of, of er iets te vinden was... Dat, dat de tijd misschien inderdaad variabel is. Maar het enige wat ik kon vinden is dat hoe dichter je bij de aardkern komt... dat dat een paar seconden sneller zou gaan dan wanneer je heel ver van de aarde afgaat. En Volgens mij is daar geen sprake van geweest. Hm. Recentelijk. Nou, dan blijven we maar hier, denk ik. Ja. Het snel vloog voorbij, hè, dit item ja, trouwens? Ja, het was ja. heel snel. Ja, dankjewel. Iedere week beantwoordt een wetenschapper dus een prangende vraag van een luisteraar. Laat ons weten wat uw uh, vraag of probleem is via Facebook of via Labyrinth Radio at vpro.nl. Ja, en dan uh, gaan we het ook nog hebben over uh, plantjes, want er zit hier Gerard van der Weerden. Hartelijk uh, welkom. Goedenavond. U bent uh, beheerder van de hortus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En we draaien dit geluid, want u bent op expeditie geweest naar Afrika. Tanzania om precies te zijn. Om daar de oorsprong op te sporen van een nieuwe plant. De nachtschade Solanum. U kunt het beter uitspreken, denk ik. Dat gaat in één keer goed. Oemalila Enze. En die heeft u ook uh, meegenomen, hè? He, ik die heb hem meegenomen. Helaas geen levende plant. Het is een plant uh, die al enige tijd geleden... Uh, binnen mijn afdeling uh, gegroeid is. En uh, het opvallende van deze plant... en dan kom ik ook meteen bij de kern van het verhaal... is dat deze plant enorm veel bloemen geproduceerd heeft... met als gevolg ook heel veel bessen. Dit is een dode variant, die die variant. een dode variant. Een levende variant heb ik niet. Uh, maar het geeft wel een beeld... afgezet tegen de twee plantjes die hierbij staan. Dat zijn allebei uh, zwarte nachtschades van Afrika. En u ziet ook dat hier maar een paar bloemetjes in deze plant zitten... en deze plant heel erg vol zit... En wat ook erg opvalt aan deze plant is dat de bessen aan de plant blijven zitten. Meestal vallen ze met steeltje en al van de plant af op het moment dat ze rijp zijn. En in uh, 2001 hebben we een drietal studenten uit Afrika gehad. En uh, Cameroen, Tanzania en uh, Kenia die hebben uh, zaden meegebracht uit hun eigen land... En dat was de eerste kennismaking met de Zwarte Nachtschades van Afrika. Het was een drie maanden pilotstudie van het masterstudenten. En vervolgens is daar in 2002 een promotieonderzoek op geënt. En binnen dat promotieonderzoek euh, zijn we tot de conclusie gekomen... dat we iets unieks in handen hadden. Alleen was de vraag wat? Want dat betekent dat je dan heel veel research moet gaan doen om uit te vinden of je daadwerkelijk iets unieks in handen hebt. En we zijn nog geconfronteerd met het feit dat uh, ook anderen dachten dat we iets unieks hadden. En dat bleek toevallig een kruising te zijn tussen twee. Op het moment dat je dan gaat zaaien blijkt dat de plant uh, heel erg uitsplitst dat je weer twee... Uh, verschillende types krijgt. En dan, ja, dan, dan, dan klopt er iets niet. Maar jullie hadden een hele nieuwe soort. Hoe vaak ja. komt het eigenlijk voor dat er een hele nieuwe plantensoort uh, nou, wordt Er worden de... regelmatig uh, nieuwe soorten beschreven. Ook de collega's in, in Engeland bijvoorbeeld. Maar ook in Utah. Die regelmatig naar Zuid-Amerika gaan om planten te zoeken. Dat betekent gewoon dat je regelmatig iets nieuws vindt. En nou. maar hoe gaat dat? Want dan heb je een nieuwe soort. Moet je dan naar het soortenbureau om hem, om hem in te schrijven? En moet het dan goedgekeurd worden? Nou, zo gaat het niet helemaal. Op de eerste plaats uh, betekent in het onderzoek dat we heel veel werk gedaan hebben in herbaria... dus waar gedroogde planten opgeslagen liggen... om uit te vinden of daar ergens al een herbariummateriaal beschikbaar was. Vervolgens moeten we kijken naar recente publicaties... maar ook hele oude publicaties... om uit te vinden of er iets beschreven is... in de richting van wat we nu gezien hebben. En dan kom je tot de conclusie... oké, okay, wij vinden niks. En daarnaast gaan we natuurlijk ook in discussie met experts... Van overal vandaan, die ook in Nijmegen op bezoek geweest zijn, met ons naar de plant gekeken hebben, zeggen: Ja, hier hebben we echt iets in handen wat afwijkt. Nou, dan ga je kijken op welke punten deze plant afwijkt. Heeft de plant meer haren? Hoe ziet de platform eruit? Zitten er stekers op de stengel? Nou, hoe zien de bessen eruit? Hoeveel zaden zitten erin? En daarnaast kijken we, en dat is het mooie van deze tijd, hebben we ook moleculaire tools waar we kunnen toetsen of de plant ook op DNA-profielen afwijkt van andere planten. Maar goed, u had dus gezien dat dit een, misschien wel een hele nieuwe plantensoort was. Toen moesten jullie dus, om, om dat zeker te weten, naar Afrika. Ja. Want je moet de plant echt levend en in, in vol ornaat nou, nou, we Nou, gelukkig moesten we daar naartoe. Um, het feit was dat we zaden gekregen hadden vanuit Tanzania. Nou, dat is dus één herkomst. En onze promovendus had daar in zijn proefschrift ook een verhaal over geschreven. Maar op het moment dat je een, uh, dit verhaal wil publiceren... Dan, dan krijg je kritiek. Ja, je hebt maar één plant gezien. Wat zegt dat? En wat weten we over deze plant? Nou, hij was uh, beschreven uit de natuurreservaat in Tanzania. We hadden gelukkig de GPS-coördinaten. En we waren in staat met de GPS in de hand... ongeveer op 100 meter afstand van de, lokaal, van de oorspronkelijke uh, vindplaats weer planten te vinden. Maar hoe ga je daar dan naartoe? Want je boekt een, uh, een ticket met het vliegtuig naar nou, Tanzania... maar vanaf daar wordt het steeds ingewikkelder, neem ik aan. Nou, in de nou, het, het, het eerste plaats moet je alle vergunningen binnen hebben. De Tanzaniaanse overheid uh, verleent vergunningen voor expedities. Nou, dat betekent dat je maanden van tevoren moet beginnen... met de aanvraag van de vergunningen. En vervolgens had het geluk dat onze promovendus... nu docent is aan de Universiteit van Dar es Salaam... dus hij is met ons meegegaan op expedities... samen met de chauffeur... En we hadden een, een prachtige voorwieldrijf. Dus we konden daar mee op pad. En hij sprak Swahili. En dat spraken wij geen van allen. Dus om met de lokale bevolking te com kunnen communiceren... was hij natuurlijk heel erg nodig om met ons op pad te gaan. De nachtschade. Ik vind het een hele mooie poëtische naam voor een plant. Het is een, een, waarom heet hij eigenlijk zo, nachtschade? Nou, is, er zijn een aantal uh, verklaringen voor. Het is nachtschatten. En uh, dan ga ik even ook naar Solanum. En dat zou kunnen betekenen rustgevend. En in, in de nachtschade zitten heel veel stoffen die ofwel hallucinerend kunnen zijn, maar ook als narcoticum kunnen werken... Dan op die manier uh, is die naam waarschijnlijk tot stand gekomen. En in Afrika was het bijzonder dat die ook gewoon gegeten wordt. Ja, dat het wordt, daar ja. een delicatesse is. Het is daar een delicatesse. met name de soort die we ontdekt hebben. Er worden meer zwarte nachtschades gegeten. Maar de soort die wij ontdekt hebben is heel erg bijzonder... en levert op de markt ook heel veel geld op. En dat betekent dat hele kleine stukjes van de topjes, pakweg 10 centimeter, daarvan geplukt worden. Zolang de plant niet bloeit. Op het moment dat de plant bloemen geeft, dan wordt de, de, de smaak meer bitter. En dan moeten ze weer wachten tot op het moment dat de plant weer een soort hergroei heeft. Waardoor ze weer opnieuw kunnen gaan, gaan oogsten. Heb je hem gegeten? Ik heb hem hier niet gegeten omdat onze promovendus wilden deze plant helemaal niet uh, als recept of als ingrediënt voor de koken gebruiken. Omdat mogelijk de inhoudstoffen, de, de toxische stoffen, in ons land afwijken van wat er in Afrika gebeurt. Omdat daar dus meer zon is, die zit dichter bij de evenaar. Maar het kan ook zijn dat we hier veel meer stikstof in onze bodem hebben. Ook vanuit de neerslag uh, bekeken. En dat zou kunnen betekenen dat we meer alkaloïden in de plant hebben. Waardoor die uiteindelijk meer giftig is dan wanneer die in Afrika gegroeid zou zijn. Jullie hebben de plant gevonden, jullie hebben de plant uh, beschreven... jullie hebben hem ook uh, aan de lijst der soorten weten toe te voegen. Heeft dat nog gevolgen voor die bevolking daar? Wordt die nu makkelijker te kweken? Uh... Nou, in zoverre niet. Uh, men gaat gewoon door waar men altijd mee bezig is geweest. Wat het belang is dat de plant nu een naam heeft... dat we in het wetenschapsveld in ieder geval weten waar we het over hebben. Want het zou kunnen zijn dat deze plant er elders voorkomt. En we hebben een vermoeden dat de oorsprong in Malawi ligt. Het is, is we het is zitten in het, in het Zuid westelijk gebied van Tanzania, grenzend aan Zambia en Malawi. Er zijn ideeën over, we hebben daar ook met wetenschappers in Malawi over gecorrespondeerd. Zij konden ons geen uitsluister geven over de precieze herkomst van deze, van deze plant. Dus op het moment dat er ooit een dergelijke plant opduikt in een ander gebied van Afrika... Dan kun je inderdaad teruggaan naar wat wij gepubliceerd hebben. En dan weet men ook daadwerkelijk wat deze plant is. En dan hoeft men niet af te gaan op een inlandse naam. Die op een gegeven moment door een bepaalde stam daar aan deze plant gegeven is. Dan moet je op een gegeven moment een naam geven aan zo'n uh, plant. Ja. Jij hebt een nieuwe plant. Jij mag de naam bedenken. Hoe zijn jullie aan het naam gekomen? Nou, het is, De plant is gevonden en overwegend in het Oemalila-district. Uh, uh dus we hebben eigenlijk een geografische naam eraan toegekend. Vroeger was het eigenlijk zo dat heel veel namen toegeschreven werd aan de wetenschapper en die verbond er zijn eigen naam en dat was geweldig. Die tijd hebben we denk ik gehad en we hebben de naam dus echt. Het is een kenmerk. Deze plant komt hoofdzakelijk in dat gebied voor en door die naam te kiezen zegt het ook iets over de herkomst van de plant. Ik feliciteer u met uh, deze publicatie. Nachtschade-specialist Gerard van der Weerde, beheerder van de proeftuinen... en de genenbank van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Er komt nog salade aan, geloof ik, hè? Ja, ik heb hem meer klaarstaan voor degene die wil proeven. Kaassalade van... Uh, Kaassalade met van... Romeinse kruiden. Romeinse kruiden en... Uh, ja. ja, het ziet er gewoon uit als Parmezaanse <laughs> kaas, trouwens. Parmezaanse kraas met een, met een smaakje erbij. Er zit trouwens wijnruit in. En Nu we het hebben over schadelijke effecten van planten die gegeten worden. wijnruit. als je daar te veel van eet, dan is het vruchtafdrijvend. Dus zo heeft elk kruid in een bepaalde hoeveelheid wel zijn eigen angel. Een ja. Romeinse abortus dus. Dit was het labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden op onze website w24.nl. Mailen kan altijd labyrinthradio.nl. We zijn er volgende week weer op dezelfde zender op dezelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Nu op deze zender het journaal en derde. Na Holland Dok Radio. Dank voor het luisteren. Nog een hele mooie avond. Jongens, neem nog een, een eitje of wat uh, Romeinse kaas salade, zou ik zeggen. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden, maar wel met zijn hart, die niet een route wil volgen.